Oud Billa hem in een shaitan al al ordehouden, waar ieder hout of een salama. طياما والذين يقولون ربنا صرف عن عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا فقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما je doet العذاب يوم maar je doet مهانا niet. Je doet وآمن وعمل je doet het يبدل je doet حسنات وكان Je doet ومن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 Kholidin afi herhassounet moesten koron wamukome. Smilaw was salatu was salam ala rasoolila, wale ali hi, wasahbihi, omanwale. Amabad. De reden waarom ik deze versen heb laten voordragen door de broeder is omdat ik stiekem de wens koester dat wij hieruit lering zullen trekken. En dat wij onszelf deze eigenschappen zullen toe-eigenen. Dat is de wens die ik heb, beste mensen. En ik hoop werkelijk... dat wanneer wij deze zaal verlaten... dat we iets van deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn opgestoken. En dat wij gelijk... Zodra wij buiten zijn. Beginnen met het praktiseren. Met het toepassen. Van deze eigenschappen. Van deze grootse eigenschappen. En wellicht is het jullie opgevallen. Vooral degenen die Arabisch machtig zijn. Dat het hier gaat om een select groepje mensen. Mensen die bijzonder zijn. Mensen die aangemerkt worden, en dat is voldoende eer, die aangemerkt worden als de dienaren van de meest barmhartigen. Het zijn niet mensen van de discotheken, het zijn niet mensen van de straat, het zijn niet mensen van de bioscopen, het zijn niet mensen die liggen te zonnen op het strand, nee, het zijn mensen die aangemerkt worden als de dienaren. Van de meest barmhartige. Van Allah subhanahu wa ta'ala. En de eerste eigenschap waarover deze mensen beschikken. is namelijk de volgende: Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa ibadur Rahman, oftewel de dienaar. van de meest barmhartige. Alladheena yemshoona ala ardi hauna. En gelet op deze prachtige woorden. Ze begeven zich op aarde in rust, in bescheidenheid, in nederigheid. Er is geen sprake van hoogmoed bij deze mensen. Geen sprake, geen greintje van hooghartigheid. Het zijn mensen die vol ootmoedigheid, vol nederigheid op de aarde... Lopen beste mensen. Al-Hassan al-Basri. Rahmatullahi alayhi En hij is een van onze vrome voorgangers. Hij zegt. Deze mensen. Worden gekenmerkt. Door nederigheid. Worden gekenmerkt. Door totale onderwerping. Totale onderwerping. In alle opzichten. Hun leidematen. Hebben zich onderworpen. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah subhanahu wa ta'ala tegen hen zegt: Bid. dan doen ze dat onmiddellijk. Als Allah subhanahu wa ta'ala tegen hen zegt: Geef uit van jullie vermogen. dan doen ze dat onmiddellijk. Als Allah subhanahu wa ta'ala tegen hen zegt: Blijf uit de buurt van alcohol. dan doen ze dat onmiddellijk. Totale onderwerping. Hun ledematen. Hebben zich onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hun ogen. Hebben zich onderworpen. Aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ze kijken en alleen naar het goede. Alleen het goede. Het slechte. Daar hebben zij geen oog voor. Ze kijken er niet naar. Hun gehoor. Heeft zich onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Totale onderwerping. Beste mensen. En hij zegt vervolgens, als je naar hen zou kijken, naar de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zou je denken dat ze ziek zijn. Maar ze zijn niet ziek. Nee. Het is de vrees die zij voelen voor Allah subhanahu wa ta'ala, die zo'n grote impact op ze heeft, dat het lijkt alsof ze ziek zijn. Ze weten wat het is om dienaren te zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij heeft je geschapen, gemaakt, gevormd, op deze wereld gezet. En hij heeft van jou geëist, gevraagd, om hem te aanbidden. En ze weten hoe zwaar deze taak is. Ze weten dat het een plicht is om aan deze eis van Allah subhanahu wa ta'ala te voldoen. Als iemand jou maandelijks geld geeft, een salaris geeft. En hij eist van jou om voor hem te werken. En ieder van ons zal onmiddellijk gehoor geven. En waarom, zeg je? Omdat hij mij 2000 euro of 1000 euro per maand geeft. Ik ben bereid 8 uur per dag voor hem te werken. Wat te denken van degene die, me, die jou met alles heeft beschonken. Alles. Alles. Je kan het niet bedenken of Allah subhanahu wa ta'ala heeft het jou gegeven. En wat eist hij van jou? Vijf keer per dag het gebed te verrichten. Vijf keer. Vijf keer. En zelfs dat komen wij niet na, beste mensen. Dus er is sprake bij deze mensen van bescheidenheid. Dat is de eerste eigenschap. En ieder van ons zal zich moeten afvragen, heb ik deze eigenschap in mij? Een eigenschap die toebehoort aan de profeet sallallahu alayhi wasallam. Een eigenschap die de profeet als opdracht van zijn heer heeft meegekregen. Hij kreeg als opdracht van zijn heer om zich nederig, bescheiden, op te stellen tegenover de moslims. Tegenover de gelovigen. janahaka al mu'minin, Zegt Allah subhanahu wa ta, tegen zijn profeet. Oftewel, stel je nederig op ten opzichte van de gelovigen. Ten opzichte van degene die jou... Hadden gevolgd. Dat is de eerste eigenschap. De volgende eigenschap. De tweede eigenschap. Van de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ida khatabahumul jahiloon. Qa'lu salama. Als zij worden toegesproken. Aangesproken. Door onwetende mensen. Wat zeggen ze dan? Salama. Vrede. Salam zeggen ze. Als zij. Door anderen. Worden aangevallen. Fysiek. Of verbaal dan beperken zij zich door het zeggen van salam. Zij vergelden namelijk het kwaad, niet met het kwaad. Wat wij wel doen. Als iemand ons iets heeft aangedaan, al is het maar de grootte van een graankorrel, dan zijn wij bereid om zijn hele leven te verwoesten als wraakactie. Deze mensen, voor hun geldt dit niet. Zij vergelden het kwaad met het goede. Als zij te maken krijgen met gescheld, getier, getrek heen en weer, geruzie... Wat doen zij? Salam. Zij verkondigen enkel en alleen het goede. Zij geven alleen het goede door. Zij behandelen de mensen op een goede wijze. Wie van ons kan deze zaak opbrengen, beste mensen? Hoeveel mensen onder ons... Hoeveel mensen hebben deze eigenschap in zich? En vergelden het kwaad met het goede... Zo was de profeet sallallahu alayhi wasallam, Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Ondanks alles wat hem was aangedaan. Door Corijs. Alles. Je kan het niet bedenken of de profeet is het overkomen. Hij is geschoffeerd. Hij is geslagen. Hij is bespuugd. Ze hebben heel wat aanslagen beraamd. Op het leven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Maar keer op keer bleef hij vergeven. En zelfs toen hij Mekka binnenkwam en hij had het voor het zeggen: Korees kon niks meer maken. Toen ze voor hem gingen staan, vergaf hij iedereen. Zeg, maar mensen, jullie zijn vrij. Ik zal jullie niks aandoen. Zo was de profeet sallallahu alayhi Al -Hassan al Basri rahmatullahi alayhi, die zei over deze mensen: la Oftewel, het zijn degenen die hun woede weten te onderdrukken. Een zaak waar we allemaal problemen mee hebben. En vooral als ik praat over onze Marokkaanse jongeren. Het onderdrukken van je woede. Dat is een zaak waar we allemaal problemen mee hebben. Deze mensen kunnen zijn erin geslaagd hun woede te onderdrukken. En dit is een eigenschap van de dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. Die herhaaldelijk terugkomt in de Koran. Als wij lezen in Surat Ali Imran. Dan Zegt Allah Subhanahu wa Taala, wa sāri'u ila māghfiratim min Rabbikum, wa janna' arḍuhā al-samāwāt wa al-ard, a'adda' lil-muttaqīn, al-ladīna yunfiquūn fil-sarā' wa al-dharrā', wa al-kāẓimīn al-ghayb. de mensen. Allah Subhanahu wa Taala luister goed beste mensen. Dit is niet zomaar een eigenschap. dit is een grootste eigenschap. Hij zegt tegen ons. Hij geeft ons opdracht om ons te haasten naar zijn vergeving. En wie van ons wil niet in aanmerking komen voor de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala. En paradijzen ter breedte probeer, probeer je het volgende voor te stellen. Probeer je het volgende in te beelden. Paradijzen ter breedte van de hemelen en de aarde. En die zijn gereed gemaakt voor wie? Voor de godsvruchtigen. En deze mensen beschikken over een aantal eigenschappen. Die Allah subhanahu wa ta'ala vervolgens benoemt. Hij zegt namelijk. Ze zijn bereid om uit te geven. Ze geven uit. Ze geven uit in tijden van voorspoed en tegenspoed. Niks houdt ze tegen. En de volgende eigenschap is dat zij hun woede weten te onderdrukken. Je woede onderdrukken. En de mensen vergeven. Een eigenschap die hoort bij de dienaren. Van Allah subhanahu wa ta'ala. De volgende eigenschap. Is een. Die ook bijzonder. Te noemen is. En luister goed. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Oftewel. Degene die de nachten doorbrengen. Met, met. wat. Niet met het drinken van alcohol. Niet met het dansen in discotheken. Hij zegt, degene die hun nachten prosternerend doorbrengen. Degene die de nachten vullen met het nachtgebed. En waarom doen ze dit? Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Mijn beste broeders en zusters. Wees nou eens een keer oprecht. Ten opzichte van jezelf. Vrezen wij werkelijk Allah subhanahu wa ta'ala? Als jouw antwoord ja is. Dan zou je moeten voldoen aan deze eigenschappen. Als dat niet het geval is. Dan ben je niet oprecht. In je vrees richting Allah subhanahu wa ta'ala. Hier heb je ibadur rahman. De dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit zijn hun eigenschappen. Wees één keer eerlijk tegenover jezelf. Ben jij iemand die zijn nacht vult met het nachtgebed? Nee. Dat zijn we niet. Dat doen we niet. Deze mensen doen dat wel. Uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hopende op zijn genade. Subhanahu wa ta'ala. Ze hopen op de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat ze zeggen. dan Rabbana. Rabbana srif anna adaba jahannam. Inna 'adabaha Kana garama. Ze zeggen. Als ze zich ter aarde werpen. Als ze hun heer smeken. Als ze tot hun heer. Bidden, wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, onze Heer, bescherm ons tegen de bestraffing van de hel. Want haar bestraffing is eeuwigdurend. Haar bestraffing is garama. Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi die heeft gezegd, iets wat de persoon overkomt voor even, kan niet aangemerkt worden als garama. Nee, maar iets wat de persoon eeuwig overkomt, wordt aangemerkt als garam. Dus deze bestraffing die jij niet eens, één seconde kan volhouden, is eeuwigdurend. Dus deze mensen smeken hun heer om hen te beschermen tegen het vuur. En deze mensen, het zijn heel veel eigenschappen, maar zoveel tijd hebben wij niet. Ik zal inshallah Allah een aantal overslaan. Maar ik zal zeer zeker eentje aanhalen die ik belangrijk acht. Namelijk, walledina, layish zoor, waida marru marru kirama. Oftewel, het zijn mensen die zich niet schuldig maken aan het afleggen van een valse getuigenis. Heel veel mensen gaan heel gemakkelijk om met deze zaak. Als een buurman bij ons aanklopt en zegt: Ben je bereid om met mij naar de politiebureau te gaan en te getuigen tegen Foulain, tegen die en die persoon? Het afleggen van een valse getuigenis met andere woorden. Dan zegt hij heel gemakkelijk: Natuurlijk doe ik dat. Bijna iedereen doet dat. Als het maar ten nadele of ten voordele is van iemand, ten voordele van een familielid, van een naaste of ten nadele van een vijand. Dit is een gevaarlijke zaak beste mensen. En heel veel mensen maken zich schuldig hieraan. Deze dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala maken zich niet schuldig aan het afleggen van een valse getuigenis. En om de ernst van deze zaak te benadrukken wil ik een overlevering aanhalen. Die staat in Sahih al bukhari een Sahih Muslim. En daarin staat en de overlevering is verhaald door Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr, hij zegt, wij bevonden, wij bevonden ons op een dag rondom de profeet. Wij waren bij de profeet, in de aanwezigheid van de profeet. En de profeet, een leraar zoals hij is, hij kon het niet laten om zijn leerlingen iets bij te brengen. En ook ik zal hetzelfde doen bij idnilla. Ik zal mezelf en jullie proberen iets bij te brengen met deze prachtige overlevering. Hij zei tegen de metgezellen, hij keek ze aan en hij lag op zijn zij. En hij zei tegen de metgezellen, zal ik jullie op de hoogte stellen van de allergrootste zonde. Allergrootste zonde. En natuurlijk de metgezellen spitsten de oren. Allergrootste zonde, beste mensen. Gelet op deze twee zaken. Ze zeiden natuurlijk, ja Rasulallah, zeer zeker, vertel ons, we willen dat weten nieuwsgierig als zij waren ze waren de beste leerlingen die de geschiedenis ooit heeft gekend en zij hadden de beste leraar die de geschiedenis ooit heeft gekend ze zeiden natuurlijk hij zei allereerste zaak oftewel het toekennen van deelgenoten aan Allah subhanahu wa ta'ala dat jij een offer brengt aan een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala een voorbeeld daarvan is wanneer iemand door een ziekte wordt getroffen, in plaats van zich te wenden tot Allah subhanahu wa ta'ala. Aan Allah te vragen om vergeving, wendt hij zich tot een graf van een dode persoon. En hij brengt daar ter plekke een offer. Hopende op genezing. Denkende dat de persoon die daar begraven ligt, iets voor hem kan betekenen. Dat is shirk billah, assalamu wa of dat je vast voor een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala bid tot een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de allergrootste zonde. Allah subhanahu wa ta'ala heeft rechten ten opzichte van ons. Die wij dienen na te komen. En het allergrootste recht is dat wij hem alleen, dat wij hem alleen aanbidden en hem geen deelgenoten toekennen. En de tweede zaak, het slecht behandelen van de ouders. Wederom een vraag die ik aan een ieder richt. Hoe staan wij ten opzichte van onze ouders? Ik kan je vertellen hoe wij ten opzichte van onze ouders staan. Behalve degene die Allah subhanahu wa ta'ala heeft begenadigd. Maar de meeste van ons schofferen hun ouders. Bespiegen hun ouders. En er zijn zelfs gevallen waarbij de ouders worden geslagen door de kinderen. Alle grootste zonde, één van de grootste zonden. En de metgezellen die zeiden, op dat moment ging de profeet rechtop zitten. Dus hij lag zo. En hij ging rechtop zitten. En hij zei, het afleggen van een valse getuigenis. Het afleggen van een valse getuigenis. Het afleggen van een valse getuigenis. Het afleggen van een valse getuigenis. En hij ging maar door, sallallahu alayhi wa sallam. Toen dat de metgezellen hoopten dat hij ophield. En wij doen heel makkelijk over deze zaak. Als iemand van ons vraagt om mee te gaan, om een valse getuigenis af te leggen, dan doen we dat ook nog met genoegen. De volgende eigenschap is dat zij, als zij voorbij komen, aan ijdel gepraat, aan onzinnige gesprekken, daar moeten wij een keer van af. Gesprekken die nergens overgaan. Deze mensen, als ze voorbij komen aan deze gesprekken, dan gaan ze in alle edelmoedigheid aan deze gesprekken voorbij. Ze hebben er geen aandacht voor. Waarom? Hun tijd is kostbaar. Jouw tijd, beste broeder en zuster, is kostbaar. Je tijd is kostbaar. En die tijd moet je ook nuttig besteden. Moet je besteden aan kostbare dingen. Moet je besteden aan het reciteren van het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. Aan het nakomen van de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Het onderhouden van de gebeden en ga zo maar door. Je tijd is kostbaar. De volgende eigenschap. Die genoemd wordt. In deze prachtige surah. Surat al-Furqan. Is namelijk. Walladina ida dhukkiru bi aayati rabbihim. Lam Giru, ghirru alayha sommen wa Oftewel. Als hen. De verzen van Allah subhanahu wa ta'ala te herinnering. Worden gebracht. Als zij een vers van Allah subhanahu wa ta'ala horen. Als zij een overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam horen. Dan stellen zij zich niet blind en doof op ten opzichte van deze versen. Niet zoals een ongelovige. Die zich niet laat vermanen door de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hier heb je versen van je Heer die tot je spreken. Die jou oproepen om zijn weg in te slaan. Om te kiezen voor de islam. Om te kiezen voor de sunnah van de profeet. En je hebt nog steeds de durf. om je doof en blind op te stellen. ten opzichte van deze prachtige verzen. Een mukmin stelt zich niet doof en blind op. ten opzichte van de verzen van zijn Heer. Hij is iemand die zich heeft onderworpen aan zijn Heer. Allereerste eigenschap: onderwerping. In alle opzichten. Als Allah tegen mij zegt, doe, dan doe ik. Ongeacht wat de hele wereld roept. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de allerhoogste prioriteit. En naar hem luister ik. En niemand anders. En zo dient de moslim zich op te stellen. Beste mensen. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Over deze prachtige mensen. Mooie mensen. Walladina yakuluna. Rabbana heblana. Min azuajina, imama. Ze verrichten dua. Ze vergeten niet. Om een smeekbede te richten tot hun Heer. En wat vragen ze hun Heer? Ze vragen hun Heer om uit hun lendenen. Kinderen te doen voortkomen. En wat voor kinderen? Een lust voor het oog. Kinderen die hun Heer alleen aanbidden. En Hem geen deelgenoten toekennen. Kinderen die een lust voor het oog zijn. Als je naar ze kijkt, dan voel je blijdschap. Maar sommige van onze kinderen, als we naar ze kijken, dan voel je een stikkend gevoel opkomen als je ziet wat ze aan het doen zijn. De criminaliteit die zij aan het bedrijven zijn. Oude vrouwtjes beroven. Op straat vormen zij een gevaar. Is dit de omma van Mohammed sallallahu alayhi wa Als jij je niet voor mij schaamt of voor je vader, schaam je dan voor Mohammed sallallahu alayhi wa Die wordt geschoffeerd en uitgescholden vanwege jouw gedrag. Want wat hoor je ze zeggen? Ze zeggen onmiddellijk: Het zijn de volgelingen van Mohammed. Het zijn de volgelingen van de islam. Beste mensen, kijk naar onze vrome voorgangers, hoe zij waren. Ze waren een voorbeeld voor de wereld. En jij moet ook een voorbeeld zijn voor de wereld. Ze vragen ook, Allah subhanahu wa ta'ala, om hen tot een voorbeeld te maken voor anderen. En dat is wat ik net zei. Voorbeeld zijn voor anderen. Ze zeggen, lil muttaqina imama. Ze vragen Allah om hen tot imams te maken voor de godsvruchtigen. Waarom? Waarom denk je dat jij het niet kan? Als jij dat wilt. En je steekt er. En je stokt er energie in. En je doet je En je studeert. En je leert Arabisch. En je leert Koran. Dan kun je zeer zeker een imam zijn voor anderen. Wat houd je tegen? Nee, mensen, wij kunnen het. En we zouden het ook moeten doen. En we zouden Allah moeten smeken. Om ons tot een imam te maken. Voor de godsvruchtigen. En deze mensen. Over deze mensen. Die deze eigenschappen in zich hebben, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, dit zijn degenen die beloond zullen worden, want de beloning is niet voor iedereen weggelegd. Alleen deze mensen die over deze eigenschappen beschikken, komen in aanmerking voor deze beloning. Dit zijn degenen die beloond zullen worden met de hoogste plaats in het paradijs. Dit zijn ze, omdat ze standvastig waren. Waar zij, dus in het paradijs, waar zij zullen worden ontvangen met begroeting en vrede. En de exegese geleerden, de geleerden van het Tafsir, hebben gezegd, begroeting ontvangen met begroeting en vrede door Allah subhanahu wa ta'ala. En door de engelen en door de andere gelovigen. Ze worden ontvangen. Door niemand minder dan de Heer van de hemelen en de aarde, Door niemand minder dan de engelen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te doen behoren tot deze mensen die zullen worden ontvangen, hartelijk ontvangen door Allah subhanahu wa ta'ala en de engelen.